Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Staat zich voortaan duidelijker en eerder vertellen over problemen bij ProRail. Dat schrijft ze in een brief aan de Kamer. Mansveld lag de afgelopen tijd onder vuur over een dreigend tekort van 475 miljoen euro bij de spoorbeheerder. Komende week zou er een debat zijn, maar dat is uitgesteld. Partijen in de Tweede Kamer, waaronder de PvdA en GroenLinks, vinden dat een debat nog geen zin heeft... omdat Mansveld had laten weten dat ze 67 vragen over ProRail niet op tijd kan beantwoorden. België en Zweden scherpen hun immigratiebeleid aan. Vluchtelingen krijgen nu in beide landen al snel een permanente verblijfsvergunning... maar dat wordt straks een tijdelijke status. Pas na een paar jaar kunnen vluchtelingen in België en Zweden dan een permanente vergunning krijgen... net als in Nederland. Voor gezinnen met kinderen maken de Zweden nog wel een uitzondering. Die krijgen ook in de toekomst meteen een permanente status. Servië en Kroatië hebben afgesproken dat vluchtelingen die Servië binnenkomen... voortaan met de trein naar een opvangkamp in Kroatië worden gebracht... Nu kiezen duizenden vluchtelingen ervoor om via de landen naar West-Europa te lopen door de regen en de kou. De Kroatische autoriteiten zeggen dat ze met de nieuwe regeling een einde willen maken aan die marteling. De regeling gaat in zodra het daarvoor bestemde vluchtelingenkamp in Kroatië klaar is. Naar verwachting is dat volgende week. De aangekondigde verhoging van het collegegeld in Zuid-Afrika is van de baan. Dat heeft de Zuid-Afrikaanse president Zuma gezegd... na overleg met een aantal hoogleraren en de leiders van het studentenprotest. Duizenden studenten demonstreerden in Pretoria tegen de verhoging. De actievoerders stichten brandjes en probeerden het hek van het regeringsgebouw naar beneden te halen. De politie dreef hen uiteen met een waterkanon en traangasgranaten. Het weer, het is op de meeste plaatsen bewolkt, vrijwel overal droog. Morgen verandert er weinig, maar in de avond gaat het vanuit het westen regenen. Het wordt 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staan files op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn, tussen Afrit Bunschoten en Barneveld, 12 kilometer. De vertraging is 2 uur. Er zijn twee rijstroken dicht. Het is beter om om te rijden richting Apeldoorn vanaf Hilversum, via Utrecht, over de A27, de A12 en de A30. Er staan daar ook files op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam, voor Hoeverlaken 10 kilometer. De A1 van Amersfoort naar Amsterdam, voor Muiden 8, A6 Muiden richting Lelystad, voor Lelystad 5. A12 Utrecht richting Den Haag voor knoop het gouden 5 kilometer. A13 van Den Haag naar Rotterdam, 10 minuten verdraging. A16 Breda richting Rotterdam voor Rotterdam-Veienoord... 6 kilometer file na een ongeluk op de parallelbaan. De wegen staan wel weer vrij. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 In Zandvoort. Zandvoort heeft het al 25 jaar. En jij beleeft het. Zandvoort in 2015 al 25 jaar. Live. Met nu Zandvoort. Uw volgende programma, dames en heren, wordt mogelijk gemaakt door Café Neuf in de Haltestraat in Zandvoort. Goedemiddag, dit is Zandvoort Draait Door. We hebben een druk programma. Er is een heel gedoe hier in die studio. Er lopen allerlei mensen rond en zo. En uh, het is allemaal helemaal gezellig natuurlijk. Uh, we hebben een gast, uh, onze collega uh, van Watertoren Sport, die elke vrijdagmorgen tussen 10 en 12. Een uh, programma verzorgd, die hebben we vandaag eens een keer aan, hier aan de tafel zitten strakjes. Uh, dat betekent dat hij nu eens niet iemand aan de tand kan voelen, maar dat wij dat gaan doen. Uh, Charles Duijf, mijn collega, die is er ook. Die, uh, die, nu staat nou een beetje te kijken van wat gebeurt er allemaal. Maar die, die is er dus ook. Dat ga je doen. Ga, ga je op de tafel klimmen? Dat mag niet hier, hoor. Nee, nou, dan, dan zal ik maar even wat, uh, wat zeggen ook. Ja. luisteraars... Dag, luisteraars. Zo. Nou, Bent dan... u daar? Over. Ja, zet, <laughs> zet maar weer uit. Helemaal goed. Uh, dat is, uh, is Jarl. En uh, verder hebben we Sven Davis. Die gaat in het eerste uur... Uh, nog een, een paar liedjes uh, voor ons zingen. Dat vinden we ook natuurlijk ontzettend leuk. Uh, en ik heb natuurlijk... Uh, ja, en Henny Rukert is er. En dat, dat vind ik wel erg leuk. Want zoals ik net al zei... Uh, ja, uh, normaal voelt hij allerlei mensen aan de tand uh, als journalist en, en verslaggever en wat dan ook. Dan ik, ja, nou ben je zelf aan de beurt, hè, Hennie. Ja, een beetje veel eer, hè. Ja? Ja. Uh, uh, als, u, als u nooit naar, uh, wat, wat ik me nauwelijks kan voorstellen, dames en heren, als u natuurlijk nooit naar watersport, to, uh, nou, water, Toren, Sport luistert. En water. Doek. Ja. Ik bedoel, ik wou zeggen, als u nooit naar Waterdoren Sport luistert... dan weet u natuurlijk niet zo goed wie Henny Rukert is. Zal ik u eens laten horen wie Henny Rukert is? Nou, moet je opletten. Even aan laten staan. Uh... Met, God, ...met Richard van der Meer en Peter Ernst. met een uitstekend samenspel. En dan uh, Richard van der Meer richting Jan Peters. En Jan Peters, heel gevaarlijk. Maar dan, uh, uitstekend, is daar die invallig Gavrilovic tussen. En dan wordt die bal over de achterlijn geschoven... En dan mag AZ de eerste corner in de tweede helft gaan nemen. De vijfde corner in deze wedstrijd tegen de Joegoslaven. die dankzij een paar slordigheidjes in de Alkmaarse Defensie kwamen tot drie corners. Een corner die opnieuw oprecht genomen gaat worden door Jos Jonker. 1 minuut 53 in de tweede helft gespeeld. En Jos Jonker gaat dat doen met dat linkerbeentje... Terwijl het hier blijft regenen. En daar komt die bal hoog voor. Maar dan is het Dragan Pantelic. Die, die probeert die bal weer met één hand te vangen. Wat hij in de eerste wedstrijd altijd deed. Maar dan toch maar zijn twee handen gebruikt. En dan uh, ver uittrapt. Waar dan de nummer 2 uh, kan gaan bouwen aan een nieuwe aanval. Panajotovic. Erg aanvallend vanavond. Maar daardoor zijn er misschien wel gaten gevallen in die defensie van de Joegoslaven En daardoor staat het dan ook 3-0. Dankzij die drie schitterende goals. Twee van Keeskist en één van Christen Niegaard in de eerste helft. ...in de 20ste, 24ste en 42 e minuut. De Joegoslaven hebben opnieuw een corner verdiend... ...dankzij een slordigheid... Weet je het die, nog? Kan ik kijk, kijk, je nog herinneren? De... Het was een hele leuke wedstrijd... wedstrijd. En de a speelde verdraaid goed. Dat ja. weet ik nog wel. En het werd 4-0 geloof ik, 4-0, ja. En het, was, en wat, in het kader van was dit? Ik heb geen flauw idee, dat weet ik niet meer. Weet je dat niet meer? Nee, dat zal was de UEFA Cup. Oh, dat was de UEFA Cup. Ja, dat de, was, de, was de kwalificatie voor de, voor de, achtste, nee, voor de kwartfinale van de UEFA Uwef, Cup. Het zal, uh, wanneer zal dat geweest zijn? Nee, wanneer werd AZ toen kampioen met, met gebroeders molenaar en zo dan nog? Toen het nog AZ-67 was, in de jaren tachtig geloof ik hè? Ja, dat is in de tachtige jaren geweest. Ja, ja. Ja, ja. ja Henry Ruckert, dames en heren, de naam zal u misschien wel bekend voorkomen, want wat heeft hij eigenlijk niet gedaan? Ik heb zijn stem de afgelopen weken een paar uur achter elkaar, nou zeg maar rustig, ongeveer drie dagen achter elkaar gehoord. Met het uitzoeken van allerlei oude radioverslagen die ik gevonden heb. En ik kwam hele leuke dingen tegen. Weet je, weet je dat je ooit eens een, een, een, een, een sportverslag deed? En volgens mij was dat van Nederland-Polen of zo. En toen zat Theo Komen naast je voor een ander, ander radiostation. Theo ja. Komen zat naast je voor de, voor de NOS. En jij zat voor de Wereldomroep. Ja, dat kan. Ja, nee, ja Nederland-Polen denk ik. Ja, ja. En, en toen hoorde je die twee mensen dwars door elkaar heen lullen Dat, dat hebben we wel <laughs> vaker gedaan hoor, Theo en ik. Ja, ja hmm. maar toen was het twee verschillende... Twee, eh, twee lijnen. Ja. Goed. Hé, hey, um, we gaan even een muziekje doen. En uh, even kijken, want ik heb nog vast wel iets leuks klaarstaan. Ik zal ook even wat van jou draaien, natuurlijk wat je straks erg leuk vindt. Maar we gaan eerst eventjes iets doen van uh, James Bay, Een mooi muziekje. En uh, daarna praten we verder. En dat was dan uh, niemand minder dan James Bay. En uh, we hebben eigenlijk... Uh, ja, dat, dat zou ik bijna vergeten. Uh, we hebben ook nog een jarige in de studio. Wist je dat? We hebben een jarige in de studio. We hebben een jarige in de studio. Ja. ja. Ik weet niet waar zit, waar hangt die uit, die jarige. Oh, die staat daar. Ik zie hier iemand met zijn vinger omhoog. Ja, we hebben een jarige. Moet je horen, we hebben een jarige. Is vandaag, hoe oud is hij geworden eigenlijk, Lino? Oh. Nou, niemand hoort mij, niemand geeft antwoord. 33, 33 Ruud. In, hey, hey, we, gaat het licht weer. Oh, het licht weer uit? Oh wat, is niet oh, wat leuk. Wat een gezelligheid. En um, nou ja, we hebben Sven ook nog in de studio. Um, uh, die gaat straks uh, zingen. Hoop ik. Ben je er al een beetje klaar voor, uh, Davis? Met je, je, uh, al je technische spullen. Bijna, bijna, bijna. Oh, je bent er bijna klaar voor. Goed, dan ga ik nog even praten met Henny Rukkert. Um, want die is hier eigenlijk ook een beetje speciaal voor jou gekomen. Want die is fan van je, dat wist je niet, maar dat is wel zo. Ja, je alleen iedere uitzending zijn plaat. Dus ja, we, ja, bijna wel hè. Nee, nou, niet bijna. Echt, bijna. Ja. Ja. Ah, vanmorgen had je wel een zoutje rotmuzik, Ja, dat heb ik niet gekozen, hè. Dat, dat, de, dat kiezen ja. de gasten. Oh, ik zat, dat ik gisteravond, ik, dat ik gisteravond had mee bezig was, ik denk, Oeh, wat een... Nou, dan blij ik een zin ik heb vandaag. En dat is een Zandvoortse jongen, ja. hè, Nigel Castien. En ja. die heeft dat allemaal uitgekozen. En dat ja. was niet om aan te horen. Maar dat nee. hebben al die voetballers, hoor, tegenwoordig. Ja, dat hebben die voetballers allemaal, hè. Ja. Zeg, Hennie, um, jouw carrière. Je bent uh, uh, natuurlijk bekend van dat je... Um, de opvolger was van Theo Komen, dacht ik, in de ja. Tour de France, op de motor. Wat ja. deed je daarvoor ook of wat? Ja, ik, ik zat daarvoor in de auto. Ja. Um, helaas op 5 april 1984 is Theo overleden. Ja. En toen moest er één op de motor. En de eerste wedstrijd was... Uh, uh, ik weet niet eens meer, maar dat was heel slecht weer in ieder geval. In het bos van Wallonië. Ja. En toen moest ik achter op die bak zitten bij Raymond Nackarts. Ja. En dat viel niet mee, moet je zeggen. Nee. Ja, je... Dat was heel vervelend. Het pijnlijke gevoel dat Theo er niet meer was, was natuurlijk afschuwelijk. Ja, dat, dat kan ik me eens bij voorstellen. En, uh, um, want, want jullie waren goed bevriend, hè? He? Ja. Ja. ja, hij was uh, de ochtend voordat hij uh, dat vervelende ongeluk kreeg... was hij bij mij thuis. Ja. Toen rond een uur of elf, we zaten aan de koffie en het gebak... de telefoon, belde uh, langs de lijn. Ja. Van Theo, je moet uh, vanavond naar Twente MVV. Ja. Dus Theo moest eerst weer van, vanuit... Mijn huis in Huizen, waar ik toen woonde. En, uh, terug naar Rotterdam En toen naar Twente, naar Enschede. En daar werd het laat. Want Theo hield ervan om in de. Dat was toen nog zo. Mocht je de bestuurskamer in als verslaggever. Ja. En ja, op de terugweg, vlakbij zijn huis. Een brug vlakbij zijn huis. Is hij de macht over het stuur kwijtgeraakt. En ja. is hij dood? Ja, dat is het over. Vreselijk. En het was, een, het was een, fantastisch, een fantastische verslaggever. Want ik heb toevallig natuurlijk dat ik die met die oude bandjes voor jou bezig was. Euh, kwam zijn stem natuurlijk ook regelmatig euh, ja. nog eens een keer voorbij. Onder andere. Euh, gaan we straks. Twee uur ga ik je er nog even iets van laten horen. Een, een, een, een stukje verslag van de Europese schaatskampioenschappen... In, in Larvik geloof ik. Ja. Als, ik het, als ik het goed heb. Ik hoorde allerlei namens Hilbert van der Duim en, en Jep Kramer en zo. Al dat soort mensen. Um, we gaan, uh, totdat Sven zo gaat zingen, ga ik even een heel mooi liedje draaien. Een van mijn lievelingsnummers van, uh, van dit ogenblik. Ik vind dit zo ontzettend mooi. Sven, daar moet je eens goed naar luisteren. Dus als je nog eens met een leuke zangeres een prachtig duet wil zingen... dan moet je dit nummer nemen. Dit is zo verschrikkelijk mooi. Het is van uh, Andrea Bocelli. Het is, het is werkelijk uh, fantastisch. Hij zingt het samen met Ariane Grande. Het is heel mooi. En het heet EPU TIPENZO. No samen met Ariane Grande. En uh, wat normaal nooit gebeurt bij deze gasten... dat uh, is meestal Italiaans tegen Engels... maar het meisje zingt nu ook Italiaans. En dat is wel erg mooi. Ti penso. Betek uh, betekent zoiets als... Uh, ik denk aan, de, ja, uh, aan jou denk ik of zoiets. En toch, en toch denk ik aan je. En toch denk ik aan je? Mm -hmm. Hoe weet jij dat? Ja. Yeah. <laughs> Spreek jij zo goed uh, Italiaans? Poco, poco. Je paulo hoor. Oké, oké. Ja, dat dus, uh, is goed. Hé, hey, um, gaan, wij gaan straks. Uh, we hebben straks nog een hele uur. We gaan straks ook uh, samen uh, verder praten. Maar jij bent ook een uh, enorme fan, weet ik. Want elke vrijdagmorgen als uh, jij uh, dat programma Watertoren Sport doet. dan uh, zit die plaat van, uh, van die gozer die er tegenover me zit er altijd in. Want we, we, komen er, we ontkomen er nooit aan. Nee, maar het is ook een schitterend nummer. Ja, het, en, uh, het, uh, Kan uh, je het is... niet vaak genoeg draaien? Nee, dat vind ik ook. Hij heeft het zelfs op mijn bruiloft gezongen. Dat heb ik uh, inmiddels begrepen, ja ja. ja. ja, ja, ja, Prachtig mooi. Het is een, een heel mooi liedje. Ik hoop ook dat hij dat vandaag gaat zingen. Tegenover ons zit Sven Davis. Gewoon Sven Duif natuurlijk. Maar dat klinkt niet in Amerika. Dus hebben ze er Sven, <laughs> Sven Davis van gemaakt. Ja. ja. Kunnen ze Sven wel uitspreken daar, hè? niet? Ik denk het wel, ja. Op dit moment zeggen ze nog, do you know who Sven Davis? Ja. Maar uh, we hopen dat daar natuurlijk een verandering in komt. Ja, dat ja, ja. Is, komt. is hetzelfde. Dus weet je, waar Guus mee is? ja. ja. <laughs> <laughs> en, uh, dat is hetzelfde bruggetje als is Marvin Gaye. Ja, ja. oké. Okay. Maar um, wat ik, uh, hoe gaat het met je? Ja, hartstikke goed. Ja, ja. want je hebt, je hebt uh, een, een toch wel zware tijd achter de rug. Zeker, ja. Je bent, uh, hoeveel nu, 40 kilo afgevallen? Ja, 40 kilo al, ja. ja, ja. ja, ja. 41,2 was het. Ik, ik, sprak vertel, Gordon, ja. ik sprak Gordon laatst en die zei dat je vader je naam nou maar steden moest geven. Ja, maar <lacht> Gordon die valt me natuurlijk altijd af. Ja. <lacht> dus daar ligt het niet aan. <lacht> Dus ik dacht, laat ik nou zelf maar eens afvallen. Dat hoeft ja. hij het niet meer te nee de, ze, ze, zeggen, ze zeggen altijd, je wordt nooit door de Mercedes overheen, maar altijd door een strandkar. Ja, precies. Ja, <laughs> dat is een vergelijking voor Gordon Ja, dat nou, vind ik wel. Gordon is het dan, go go go Gordon. He. Gordon ja. Ja. Maar eh, het, gaat, het gaat dus goed, weet je. Eh, Zeker. Een van de redenen waarom we je hier in de studio gevraagd hebben... is om een klein beetje promotie te bedrijven... voor een eh, toch wel grote eh, onderneming die je weer gaat starten. Een groot concert op 7 november... in Heemskerk, dames en heren, als u het kunt vinden, uh, dat ligt ten noorden van het Noordzeekanaal, dan moet je de Velse Tunnel door en dan tweede afslag en dan kom je er vanzelf. Uh, in het pand de Nozem en de Non, wat gaat er allemaal gebeuren? Um, nou, een hele avondvullende show eigenlijk, uh, met nee. een voorprogramma van Jasper Schouten. Ja? En Jasper Schouten heeft een uh, talentenjacht gewonnen, de, uh, de Stemmen van Hotel heette dat. Oh. En uh, die zingt, uh, doet een beetje een intiem, set, intiem setje muziek met een uh, gitaar en er komt geloof ik een zangeres nog bijzingen. Ja. En dan uh, daarna uh, vang ik aan met het, uh, met, met de, met het hoofdprogramma zeg maar. het hoofdprogramma. Ja, en dat, uh, ja, dat is muziek van mij en dan uh, daarna nog een te gekke afterparty uh, met een 80s, 90s en 0s DJ. Oké. Okay. Um... Uh, het is een hele onderneming, want je gaat met een grote live band, heb ik, heb ik begrepen. Klopt inderdaad, ja. ja. Uh, hoeveel man? Uh, we zijn uh, buiten mij om met z'n tienen. Dus uh, met z'n elfen totaal, ja. ja, ja. En, en, en zitten daar nog bekende namen in, in die band? Uh, zeker. Uh, we hebben op de, op de toets Jan-Peter Bast, van The ja. uh, Scene onder meer. Ja. Uh, dan hebben we uh, Bob Schimschijmer op de drums. Ja. Uh, we hebben, dan moet ik even denken, nog meer bekende namen uh, Mark Dekker op de basgitaar Bas Paf uh, bas op gitaar En dan heb ik drie fantastische blazers van de band Circo Simonelli ja. uh, Een fantastische funkband is dat uh, Onder andere 3FM Series Talent mm -hmm. uh, Dan heb ik drie fantastische backing vocals En, uh, en natuurlijk een aantal uh, gasten Wat leuk man ja. ja, ik kan er helaas zelf niet naartoe. vind ik wel jammer hoor, want ik heb ook een, een ander klusje die avond. Maar ja, um, Het is toch wel ontzettend leuk dat je, dat je zo je nek uitsteekt. Want dat is toch wel een risico, neem ik aan. Hè? Als, organiseer je het zelf? Of, ja, of... Ja. ja, het is echt een eigen productie inderdaad. Ik uh, organiseer het samen met, uh, met mijn uh, management waar ik mee zit. Ja. En uh, samen organiseren wij dan, uh, dan de Elk jaar deze show. Nu de tweede keer dan. Ja, ja. Ja. Oh, je, doet dit, je doet dit gewoon één keer per jaar? Ja, echt zo'n Sven-Davis Live-concert is dan één keer per jaar. Ja. En, uh, en daartussen treed ik natuurlijk nog wel veel op. Ja, ja. Maar, uh, maar echt het Sven-Davis Live is één keer per jaar. Ja, ja. Ja. En daarna ben je ook nog chauffeur. Ja, natuurlijk doe ik ook nog. Je ja. Ja, nou, ja. kunt het als je mazzel hebt, dames en heren. Dan kun je hem lijn 80 of 81 uh, door zandvoort zien scheuren. Hè? Met zo'n uh, zo groen-gele jongen. Ja, nou ja. ja, moet je wel heel goed kijken. Want ik, ik rijd als enige chauffeur met een Maserati. Oh. De nieuwe Maserati-bus. Dus ik ben wel heel snel voorbij. Hoor. Ja, ja. Ik ben ook binnen twee minuten in Haarlem. Hè. Dat is eigenlijk... <lacht> Maserati bus, ja, ja. Ja. Sven verstappen, wordt het nu ineens, dames en heren. Ja. Goed. goed, nou, we hebben je niet gevraagd om alleen maar te kletten. We hebben je ook gevraagd om te komen zingen. Uh, en we, gaan, we zouden het erg prettig vinden als je een paar liedjes voor ons uh, zou ten gehoren willen brengen. Om natuurlijk te promoten dat fantastische concert op 6 november, 7 november, laat ik het nou goed zeggen. Ja. Want dan staan ze vroeg voor de deur. Je vader staat al kritisch en kwaad naar me te kijken. Ik doe een verkeerde oh, datum. Ja. Oh. ja, gelijk kwaad die man. Verschrikkelijk. Oh, krijg okay. ik weer niks voor Sinterklaas. <laughs> um, 7 november dus 7 november. In, uh, in de Non. In Heemskerk, dames en heren. Dat is uh, voor de mensen die daar wel eens vandaan komen zijn. Dat is het oude Don Quixote. Uh, vroeger jongerencentrum. Tegenwoordig een uh, popzaal. En daar gaat hij dus optreden. Wat ga je nu voor ons zien? Nou, ik, uh, ik hoorde net uh, dat uh, standaard vaste prik op de vrijdagochtend uh, mijn liedje Without War is. Ja. Dus ik dacht, laat ik dat dan maar live uh, zingen. Ja. En als Wil het je... goed is, heeft de DJ dat, uh, dat ontvangen van mij. Zo, ja. ja, ja. Calling for Peace heeft hij. Nu. Wat zegt hij? Ja, uh, Calling for Peace zit in, uh, in dat mapje als het goed is. Oké. Okay. Calling for Peace. Wat zeg je? Oké, okay, nou dan, dan lossen we dat even op. Oh, dan Zou ik dan de eerst de... een ander liedje doen? Ja, doe maar even een ander liedje. Uptown Funk? Uptown Funk. Nou, dat wordt corrupt. Of is dat bestand wel staven... corrupt? Nee hoor. <laughs> Tafel stoel aan de kant. Huppa, daar komt-ie. Sven die. Davis en Uptown Funk. <tied> That ice gold, Michelle fight for that white gold This one for them hood girls, them good girls Straight masterpiece, styling, wiling', Living it up in the city Got chucks on with Saint Laurent They gotta kiss myself, I'm so pretty I'm too hot, hot dance Call the police and the fireman I'm too hot, hot dance Make a dragon wanna retire, man I'm too hot, hot dance Well say my name, you know who I am, too hot I'm bad, but I'll let money break it down Girls, hit your hallelujah Girls, hit your hallelujah oh Girls, hit your hallelujah Cause Uptown Funk won't give it to you Cause Uptown Funk won't give it to you Uptown Funk won't give it to you Saturday night, we're in the spot Wait a minute, fill my cup, put some liquor in it Take a zip, sign a check. Julio, get the stretch, run right to Harlem Hollywood, Jackson, Mississippi If we show up, we're gonna show up We're smoother than a fresh scotch kippy I'm too hot, hot dance Call the police and the firemen I'm too hot, hot dance Make a dragon wanna retire, man I'm too hot, hot dance Well, say my name, you know who I am Too hot I'm bad, but I'll let Bunny break it down Girls, hit your hallelujah Girls, hit ya hallelujah Oh, Girls, hit ya hallelujah Cause Uptown Funk won't give it to you Cause Uptown Funk won't give it to you Cause Uptown Funk won't give it to you Do do uptown do world, do uptown do world. do do do Sing it up, town, funky world, sing it up, town, funky world. Everybody sing it up, town, funky world, sing it up, town, funky world. Sing it up, town, funky world, sing it up, funky world. Come on, dance, jump on it. If you're sexy, then you flown it. If you're freaky, then you own it. Don't break about it, come show me. Come on, dance, jump on it. If you're sexy, then you flown it. Well, Saturday night, like we're in the spot. Don't believe me, just what? Well, don't believe me, just what Don't believe me, just what Don't believe me, just what Don't believe me, just what hey, hey, hey, hey, up town, funky world, singin' up, funky well. Singin' up, funky world, singin' up, funky well. Singin' up, funky well, singin' up, funky well. Singin' up, funky well, singing up. Some funky world. Oh. Woe, woe, woe. Ja, ja. Ja, die hele studio stond op zijn kop, hè. Dat, hoor je, hè. dat hoor je gelijk. Hè. De hele stond op zijn kop hier. Dat, dat, dat kan je wel even <laughs> horen. Hè. De vonken springen, springen eraf, hè. dat is niet te geloven. F uh, uh, Mark Ronson was dat toch? Of een sneeuwdienst? Ja, met uh, l -l -l Bruno Mars. Met ja, Bruno klopt. Mars, ja. Yes. Oké. Okay. Was het niet Bruno Venus? <laughs> nee, dus Bruno, Geen idee ik dacht Bruno Pluto. Ja, zijn. Bruno Pluto. Kan Bruno het ook Pluto. Hey, uh, dus 7 november, uh, dames en heren, dan is dat grote concert. Ga jij erin, hè? Nou, ik probeer het wel. Charles heeft het een aantal keer gevraagd. En ja. ik kan eigenlijk niet minder uh, doen dan komen. Nee. Maar ja, ik zit. Natuurlijk met mijn werk. En ja. dat zijn de trainingen iedere avond. Dus ik ja. weet niet of ik vrij kan krijgen. Nou, dan neem ik het team nog mee. We <laughs> ja. hebben een volle zaal. Dus ja, ja, ja, ja. <laughs> Komt even goed nog vol. Maar ik ik ben, ben best bereid om een soort Olga-commandeurtje te doen hoor, voor het <laughs> ja. team. Ja, een soort Olga-commandeurtje. Ja, we willen natuurlijk dat calling for peace willen we wel horen. hoor. Ja. Ja. Gaat dat lukken, denk nou, je? Nou, um, jij hebt een stekkertje in je laptop uh, zitten, hè, Rus? Ja, ja. Als we dat stekkertje nou in mijn laptop doen. Ja. Dan moet hij het doen, toch? Oh, hij doet het al. Ik heb hem proberen okay. te maken en het is uh, hopelijk gelukt. Kunnen we kijken of het een klein stukje. Of ja, nou, kijk eens we even checken. Nou, dit is live radio. Dit is ja? Hij doet het? Ja hij, ja? doet het? ja, hij doet het. Ja, het is helemaal goed. Okay. Oh. Nou. Nu doe uh, het. We hebben gewoon. Uh, dit is live radio en dan mag het een beetje chaotisch gaan. Dat vinden we wel leuk. Ja. Goed, uh, <laughs> dan, ga je, dan gaan we uh, uh, uh, nu naar luisteren dan. Want ja, ik vind sorry, twee seconden, hè? Eentje. Nou, zal ik dan eerst nog even een plaatje draaien? Uh, nou, het mag voor mij ook... Hoe uh, zeg je dat? Nu? Nu? Oké. Okay. Okay. Dan gaan we het nu doen. Uh, Sven Davis, dames en heren, met een prachtig nummer door hem zelf geschreven. Dat ook nog een keer. Maar ook wel even vermelden. Ja. Met wie, je hebt het samen met iemand geschreven, dit, hè? Klopt, inderdaad. Ja, ik, uh, ik heb het liedje in eerste instantie helemaal zelf geschreven. Ja. En uh, toen heeft Jan-Peter Bast heeft er een beetje nog wat aan gepoetst. En uiteindelijk heb ik het samen afgeschreven met uh, niemand minder dan Michael Garvin. Ja. En die naam zegt een hele hoop mensen waarschijnlijk helemaal niets. Maar bijvoorbeeld de liedjes Waiting for Tonight van Jennifer Lopez. Of mm -hmm. Never Give Up on a Good Thing van George Benson. Nou, dat zijn ja. liedjes van zijn hand. Ja, ja. En daar heb ik de eer om nu mee uh, dit nummer mee afgeschreven te ja, ja. mogen hebben. En, uh, daar ga ik ook zeker nog meer mee schrijven. Oké, okay. dus nou dat is heel mooi. Ja, en wat die Jan-Peter Bas, dan mag je mij wel heel erg dankbaar zijn, hè? Oh ja, ja, ja oh, dat het ja. natuurlijk, ja, dat is ja. jouw ja. leerling. Hè? Ja, hij was elfjarig jochie bij mij begonnen. Dus uh, als ik hem toen niet achter de doel getrapt had, <laughs> was het nooit wat geworden. Goed, uh, we, gaan, uh, we gaan er naar luisteren. Calling for Peace, dames en heren, Sven Davis.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 Why must children die? Because we worship differently Oh, can't we dry each other's eyes? And see, oh, don't we disagree that we're family Why can't we disagree without war? A human nation standing strong paying their respect to the Is where we have to start To heal our broken hearts Giving everyone a place To be who they are Why must children die? Because we worship differently other's eyes and see oh don't we disagree that we're family why can't we disagree without Okay Heel rustig aan. niet opdringen. Wilt u niet zo opdringen, alsjeblieft, wilt u niet zo opdringerig zijn. Die jongens zitten hier ja. ook rustig aan. Beetje gelijk al die, die jonge meiden, die ons dat kan allemaal niet, joh. Beetje rustig aan, hoor, met onze Sven. <laughs> um, ja, het, het blijft een geweldig nummer, Sven. Ik vind, het, ik vind het zo mooi. Ik vind het echt fantastisch mooi, eigenlijk. Als ik eerlijk dank je wel. Ja. Ja. Dit ja. nummer moet gewoon één staan in Nederland. Ja, dat plaats zou, ja. Van de rubbish, dat nou af en toe die is ja, waar, waarom Waarom gebeurt dat eigenlijk niet? Ja, ja uh, geen idee. Ik, ik, ik denk uh, dat het de een kwestie van 2 miljoen is, denk ik. Ja, <laughs> ja je moet inderdaad stieken. Ja. Heet dat. Ja, ja, dat ja is misschien... Toch wel uh, erg, hè? Misschien ja. dat je ja. toch eens, uh, ja, ja, ja... Eén keer op de televisie met dit nummer en het is... Uh, het ah, zicht, er zit uh, wel wat in de pijplijn ten aanzien van televisie. Ja, dat uh, heb ik gehoord, maar ja. daar mogen we, er niks mogen we nog niks we mogen over mogen zeggen. Daar mogen we nog niks over zeggen. Nee, nee maar nee. ik weet het niet, maar het zal wel Umberto zijn. Ja, denk ik ook. Wij weten van niks, hoor. Misschien, je weet het niet. Nou, het zal tijd worden. Kijk, het is zo actueel, deze tekst... Ja. dat als je het rondstuurt naar die, die fan met het witte haar... Ja. en dat die eens een keer dat laat horen aan zijn gevolg... dan gaat het misschien wat beter in Nederland. Ja. Welke fan met het witte haar? Je bedoelt dan niet Sinterklaas, hè? Ja, maar ik kan ook geen, uh, geen Rotterdamse club uitspreken... dus die naam helemaal niet. Oh, oh dat bedoel je? Ja. Ja, ja. Um, ja, ik las trouwens wel iets. Ik ben niet van de sport, dus nee. ik, ik, ik, de hint gaat mij totaal voorbij. Ja, ja, ja. <laughs> nou, hij bedoelt waarschijnlijk Litouwers, maar. Nee. <hij nee. <hij> <hij> nee. <hij> oh, je bedoelt niet Litouwers? Nee, die meneer van de politiek, weet je wel. Oh, met oh, het witte haar. Ja. Ja. Oh, ja, oh, die meneer, ja. Oh ja, nou nee, ja. oké. Okay. Ja, nou ja, ja. ja ik, ik, als ik kind zou ik mijn, mijn, mijn muziek daar niet aan willen ophangen. Maar, eh, voor, maar goed, laten nou, we het niet over politiek hebben. Um, overigens las ik wel Hennie, dat, Ik weet niet of jij dat wat zegt, maar ik, ik heb wel begrepen, dat las ik net op, uh, op Facebook, want we hebben natuurlijk allemaal het dramatische nieuws over de heer Kruijf gehoord, over Johan. En ja. het schijnt toch wel dat ze uh, aanstaande in het komend weekend bij de wedstrijd die die Feyenoord gaat spelen, want ik kan het wel zeggen, hoor, maar niet uit, dat ze toch wel, uh, ondanks dat ze toen de tijd een overloper vonden, uh, dat ze toch in de veertiende minuut een een eerbetoon aan gaan brengen op de op de tribune massaal. Maar niet alleen daar bij iedere wedstrijd is de bedoeling. Oh. En kijk, hij heeft wel Feyenoord kampioen gemaakt. hè? Ja. Ja. En de beker laten winnen. Dus ja. ze, ze mogen inderdaad wel eens een keer wat laten, laten merken. Ja, dat is zo. Zou ze te, is dat de bedoeling? Dat ze dat op, op alle, bij alle ja, wedstrijden? Alle wedstrijden in, die in Nederland gespeeld worden, is de bedoeling dat ze na veertien minuten gaan staan, klappen en hem zo een duw in de goede rug geven. Ja, want het is natuurlijk een rotziekte waar hij uh, mee te maken heeft. Hè? Het is afschuwelijk ja. natuurlijk. Ja. Dat, dat ging je ergste vijand nog niet, zoiets. Nee. Goed, nou dan gaan we straks nog even verder praten over de betekenis. Want jij bent sportman en je weet veel meer van dan ik. Um, we gaan maar uh, kijk, even op het klokje kijken. Ja, want Sven moet om zes uur alweer weg helaas. Dus, dus we moeten er even misbruik van maken dat hij er nog zit. Dus ik, ik wil gewoon nog een nummer. Oké. Okay. Ja. Sven, heb je eraan gedacht om, om, je hebt dat nummer vast op cd of weet ik wel staan, gewoon Zeker. naar al die radio- en tv stations sturen, het kost een beetje geld natuurlijk aan, uh, aan portie, maar ik zou het echt doen, het is zo actueel, het is zo mooi, het is ja. zo goed, probeer het man, het ja, wordt echt wel ja. opgepakt, Wij ja, nou, pakken het toch ook op? Ik denk dat als je dat, als je, je zou eigenlijk, uh, ik denk dat je eigenlijk maar, maar één of twee mensen hoeft, hoeft te pakken, hè? Ik bedoel, als ik eerlijk ben, de meest toonaangevende jongens in Nederland zijn het op dit moment toch belen en, en, ja. en Ekdom. En ik denk gewoon dat als je, als je die zo gek krijgt, dat die het zouden draaien. Nou, krijgt, dat is dus een ja. beetje te veel. Nou, ja, maar, dat, maar je moet ze gewoon zo gek krijgen dat, dat ze het gaan draaien. Dat is nog ze het, moeten het doen. gewoon draaien. Ja. Dus, maar dat zijn wel de mensen, denk ik, op dit moment. Uh, en, en, en misschien uh, Evers. Um, dus Sven, kom op joh. Het moet een hit worden. Drie cd's. Wel. Hup, ja, naar deze. Zeg maar dat hij niet gezegd heeft dat het goed is. Ja, zeg maar, ja. ja dus zet mijn naam er ook maar bij. <laughs> ik weet niet dat het helpt, maar... Dat maakt raak. niet uit. Ik kan het uh. net doen als op. Um, wat ga je nog meer van ons zingen? Want we willen nog één nummer horen van je. Ja, ik heb uh, tenminste een hit van uh, kort geleden. Is Dat ja. uh, Dat is van Madcom. En dat is Don't Worry. Ja, dat ken ik. Ja. Dat is lekker. Doe hem nummer doen dan? Gelijk. Yes. Ja, doe me gelijk en Dan hebben ze er ook vanaf. Nee. <laughs> nou, nou, nou, hier nou, nou. Nee. komt hij dan. Pas op hè. The future. Forget about the past You can keep all of your secrets I swear that I won't ask Let go of all your troubles I don't care where you've been And The only thing that matters now Is where the night will end Them bright big lights Are shining on us That beat so tight It makes you wanna Get up, get down Like there's no tomorrow Like there's no tomorrow Like there's no tomorrow oh, We get weekend on the night I know I'll be alright, don't worry about a thing Don't worry about a thing Don't worry about a thing I hope a weekend on the night Don't worry about a thing Don't worry about a thing Don't worry about a thing Let's get down to business Show me what you got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 I know I'll be alright, don't worry about a thing Don't worry about a thing, don't worry about a thing Oh, waking weekend of the night, don't worry about a thing Don't worry about a thing, don't worry about a thing On the rooftop, surrounded by the stars and the fuse hot Ain't nobody think about what you got, everything is ours, Wanna dip, get a new spot Don't worry, don't worry, the nights never ends, no hurry, no hurry Should it look thick and the lines get blurry and the nights in your palms? so we might get dirty DJ, let the beat play, make a heat wave and you replay this Tonight we're gonna party like a D-Day, young or free, saying this the one of my CK shit The mood is light, the sky is the ceiling, the low is the bass and the high is the feeling The world is the club all in, cause we can, this one's for the books, don't worry about a thing Nothing. Don't worry about anything. Nou, ga je dit soort dingen ook bij je concert doen? Zeker, met de, ja. zal met een ja. live, live band nog veel, veel swingender. En ja, met klinken. echte blazers en ja, realen, Zeker, wordt echt ja, gaaf. Dat wordt echt gaaf. Nou ja, uh, we kunnen niets anders zeggen dan dat we je verschrikkelijk veel succes gaan wensen. natuurlijk. die ja. zevende. En uh, fijn dat je eventjes uh, in onze studio wilde komen om even een paar prachtige nummers te zingen. Graag gedaan. En, en uh, nou ja, we horen, we horen dan uh, het verslag wel. Ja, hoe zeker. Het, hoe het allemaal uh, geworden is. Voor de mensen die kaartjes, volgens mij heb je dat nog niet gezegd, voor de mensen die kaartjes willen Nee, hoe bestellen? moet ik dat nou weten? SvenDavisMusic.com Ja, SvenDavisMusic.com, ja, Sven dames en heren. We zullen die link ook even op onze website zetten van Zaltvoort daardoor, dan kunt u dat nog even nakijken. Top. Sven Davis... Waar uh, heb je Engels geleerd, trouwens? Waar heb ik Engels geleerd? Uh, in de praktijk, eigenlijk. Heel ja, dat goed. Ja? Ja. Oh, dankjewel. Zuiver ook. Ja. Zuiver. Heel goed. Ja, maar ja, dat, dat, je kunt natuurlijk niet met steenkool Engels aankomen in dit, uh, dit soort... Uh, but, no, but, or, normally, <laughs> uh, but normally I talk like this is very is plat. Mijn Engels is not zo so snel, maar er komt nog wel. Ja. <laughs> ja, Engels is not zo so snel, maar er komt nog wel. Het <laughs> ja, ja. ja, is lang genoeg <laughs> oefenen. Zing je eigenlijk ook in de bus? Uh, met nee, de, nee, nee, nee, nee, eigenlijk niet, nee. Nee. Ik, heb de liet, ik heb liever de mensen snel de bus weer uit. Nee. Ik zat laatst bij jou in de bus, ik ken je echt van. Dat was van de oh ja. NS-bus nog wel. Een NS-bus, dat ben ik niet geweest. Oh, nou, ze nee. lijken lijkt hem op elkaar. Nee, de nee. NS-bus dat, uh, dat is eigenlijk. niet Sven. Hij zit bij die, uh, die connectie. Connectie. Uh, welke connectie. Oh, jij zit bij de Connection. Ja, nee, de connection. pas op, pas op. Dat nee, mag nee. Niet. nee, je mag geen reclame maken, te veel hè? Nee. Oh ja. Wel, het is toch de enige in de buurt. Dus. <laughs> <laughs> Ze hebben net de concessie uh, ook weer gewonnen. Dus. Ja, ja dat ga je al. Ga je al. Hey, uh, heel veel succes. Dankjewel. En uh, fijn dat je er was. Ik ga yes. nog even een uh, heel mooi muziekje draaien. Het was uh, gezellig. Het was heel gezellig. Nou, ja. dank je. Ik heb nog een heel mooi succesje. Eh, nou, succesje moet ik nou weer zeggen. Prachtig <laughs> nummer van eh, het eh, album Cash County van Don Henley. En Don Henley, dat is The Voice of the Eagles. Dat weten we natuurlijk allemaal. Hè. Nou, die heeft een prachtig nieuw album gemaakt. Echt een prachtig nieuw album. Ik heb het gisteravond helemaal gewoon in mijn badjas heb ik het helemaal zitten <laughs> luisteren. Zo mooi. Eh, het, is, het is wel eh, heel erg country, maar dat is wel mooi. Maar er staat een prachtig duet op. Uh, het is eigenlijk een trio. Uh, moet ik even goed kijken hoor. Uh, yeah. Bramble Rose heet het. Ja, Dat kon ik zo even niet zien. Bramble Rose en hij zingt dit samen met, uh, met Mick Jagger onder andere. En Marina Lambert. Ik weet niet of dat uh, de zus van Adam Lambert is. Maar in ieder geval, het is zo mooi. Luistert u naar Don Henley en Bramble Rose. muziek van uh, Don Henley, natuurlijk The Voice of the Eagles. U kent hem natuurlijk allemaal van de grote knallers die deze heren gehad hebben. En uh, dit was van zijn uh, nieuwe album Cass County, het nummer dat heet Bramble Rose. En hij zong het samen met Marina uh, Lambert en u hoorde natuurlijk ook een prachtige stemgeluid van, uh, van Mick Jagger. Helemaal geweldig, helemaal lekker en we doen nog één liedje. Eh, hoe staat de klok, eh, Janus? We hebben, Wij hebben nog, eh, wat zullen we het zeggen, na nou, vier minuten. En ik heb hier ook een nummer wat precies oh. uitkomt. Nou, ja, maar goed, zal ik het etje draaien wat Henny Ruckert altijd zo mooi vindt? Kan ik, ik, ik weet niet hoe lang Ik heb hier precies ja. een nummer wat ook precies uitkomt. Nou, en, nou doe dat maar dan. Dan dat is, bewaren we dat voor de tweede uur. Weet je welk nummer dat is? Nee, dat weet ik niet. Dat is uh, Year and Years. En dan Shine. Ja, dat is mooi. Ja? Ja. Daar komt hij. Daar komt hij dan.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 your love